Dit is ZFM. Met nu Toebak leeft. Potverdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. weer? Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker Toebak leeft op de radio. Al die gasten zitten er weer. Nou, niet allemaal. Ik denk dat één nog op de fiets zit of zo. Ja, weet ook niet waar ze. Ik niet dat. Nee, het is niet glad buiten. Je zou niet denken dat het uh, er zonder uit is gegaan. Maar goed, ja, de wereld is in rap en roer. Want gisteren op het nieuws: een grootschalige aanval van Israël op Iran. Omdat het land behoorlijk ver zou zijn met het maken van kernwapens. Oh. Er zijn tientallen doden en gewonden. Een aanval met mogelijk grote gevolgen. Ja, en de vraag is waarvoor hebben ze het eigenlijk gedaan? Dat is altijd de vraag. We voy, voy, voy, voy, voy, voy. Nou, het gaat er uh, heftig aan toe en dat wordt uitgelegd. Eerst, wat is precies het doel achter deze aanvallen? De luchtaanvallen waren onder meer gericht op nucleaire installaties. Een belangrijk doelwit is hier, in Natans. En wat ze daar doen is uranium verrijken. Ja, precies, Uranium verrijken. En ja, ze zijn nu op 60% of zo. Het moet een 90% en Dan kunnen ze een atoombom maken. En dat zitten we niet met z'n allen op te wachten natuurlijk. Dus hoe lang gaat het nog duren, die aanvallen allemaal? En is het eind nog niet in zicht? Want Israël wil het atoomprogramma helemaal vernietigen. Ja, nou, daar staat Israël bekend om. Om dingen helemaal te vernietigen. Die doen uh, de, geen half werk. Met de, de, de, de Gazastrook zijn ze ook al aardig bezig. Dus goed, de aandacht wordt wel een beetje verlegd natuurlijk. Van de Gazastrook nu naar Iran. We wachten het allemaal af en het, het, het, ja, wat zijn de bent hem jaar ook weer. Die moest toch even toelichten hoe het heette. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat. Rising Lion, zo heette de aanval die hij heeft gedaan. En nou ja, goed, dit is alweer oud nieuws, want er zijn ook al heel veel raketten alweer van Iran naar Israël. Uh, gegaan. En die, uh, ja, die hebben daar ook weer wat doelen geraakt. En uh, sommige zijn er doorheen gekomen. De meeste worden wel tegengehouden door het, uh, de Iron Dome die ze daar hebben. Die schijnt echt heftig te zijn om alle missiles tegen te houden. En bepaalde missiles die van heel hoog komen, die kunnen dan toch weer er doorheen breken. Nou goed, dat is uh, ja heftigheid allemaal. Uh, dus dus komt weer binnenlopen. Ja, ja. ja. Ik dus, denk, nou, ik ben ruim op tijd, maar dat valt, valt tegen. Dus valt toch altijd weer even tegen, Ja, zeker vanochtend. Ja, maar die warm moet je toch even langzamer rijden, natuurlijk. Ja, ook dat. Nee hoor, nee, uh, gisteravond heb ik een onverwachte oefening gehad... van de veiligheidsregio land Oké. Okay, dus ik was gisteravond ook onder de pannen. Ja. Oké. Okay, dus ja, die dat was wel interessant. Die oefening is natuurlijk wel belangrijk, want we zitten... Ja. Nee, die gaat natuurlijk de hele wereld nu controleren. Iedereen die uh, atoomwapens maakt, die mag je aanvallen. Ja, dus, uh, nou, ja. Uh, ik ben benieuwd wie er nog meer zijn. Want, uh, ja. Zijn er nog wel wat? Precies. Ik bedoel, gaat hij nou Noord-Korea aanvallen ja. ook nog. Nu, uh, hij, hij wilde Iran al zo lang aanvallen. Dat stond ja. echt op zijn verlanglijst vanaf 1980, hoorde ik gisteren op televisio's. 1982 ja. 1980, 1980, had hij dan op zijn hoofd, dat wil ik aanvallen. Irak wilde hij niet ook wel doen, maar hij heeft Amerika gedaan. En daar waren ook helemaal geen wapens, trouwens. Nee, dat was even een foutje. Ja. Maar goed, ja. verder um, ja, hij gaat hij gewoon door. En hij denkt ook: als ik stop, oh, dan zit ik in de gevangenis. Want ik heb nog wat andere dingen gedaan die niet helemaal goed waren. Dus uh, ik ga nog even door met mijn uh, missie: de wereld veilig te maken van kernwapens. Ja, het is wat. Ja, en het uh, grappige is dan: De Telegraaf sloeg ik vandaag open. Althans, hoefde hem niet eens open te staan. En op de voorpagina: hadden ze, De Telegraaf had een uh, onderzoek gedaan naar wat de mensen. ...van het kabinet vinden... ...en uh, wat ze verwachten van een nieuw kabinet. Ah. Dus de hele aanval van... Iran die... staat er helemaal niet in. Zat hij Vetter... er niet in? Nee, verderop ergens, maar niet bovenop de pagina. Pagina 8 acht onderaan, een ja, klein ik... kolompje. Ja. Hallo, we hebben zoveel tijd gestoken in het onderzoek... ...dat wil ik wel op een volpagina hebben, hoor. Ja. Echt, uh, ze vinden de politiek moeten bouwen, bouwen, bouwen. Kom op nou. Mensen oh. moeten huizen krijgen. Ja, nou, er zijn wel meer gebieden waar momenteel huizen gebouwd moeten worden, denk ik dan. He? Ja, maar dan we ik denk weer terug. ook, Dan met het hele gebeuren met die huurverhoging... want als, als die niet doorgaan, nee? zouden er 100.000 huizen niet gebouwd worden. Dus ik verwacht nu gewoon, want het gaat gewoon door, dat die er komen. Ja. Dat is dan wel een harde eis van mij, want omdat ik weer meebetaal. betaal... Oh ja, je de mee. de huurverhoging, ja ja, nou ja. ja, ja, ja, je bent een huurder. Ja. Jezus, ben je bent toch gewoon een huurder? Ja. Je bent een zestiger, kom ik op Ik ben nou. een boer, kan... ik zou meerdere huizen moeten hebben. Hoe kan dat nou Ja, jongen? mijn ex-man heeft het huis nog. Oh, yeah, oh yeah. ja, dus die, die er... heeft, hij heeft jou eruit gekocht. En jij ja. maar gewoon, uh, je hebt een luxe ja, appartement Ja, ik heb het niet goed gedaan. Ik had echt nee. hem eruit moeten zetten. Maar ja. ja, het is niet anders. Ja, precies. Dat voelde het destijds goed. Ik voelde ik me was... schuldig dat ik wegging. Oh, kijk. Oh. Zo gaat dat, hè? Precies. Je hebt je schuld afgekocht. Dat ik kan me... ook toch? <laughs> ja. ja. Nou, nou goed. goed, is stoepak leeft bereiden tot met tien uur slap gaan. Nou, dit was wel even serieuze kosten. Nou, we gingen diep. We gingen Zeker. heel diep. En straks nog, onder andere, toen ik ook nog de Zandvoort verprichte. Every day's a Sunday Waking up in your place Life's so easy when I'm next to you When a good thing feels so far away and I don't know what comes next Held up in my heart the way I'm living in my head But you won't see that side of me A lonely morning mess It's only when I'm not with you That I get this upset. When I don't feel like talking You understand I've been a. That I think about when I wake up, I'm out. But now you're lying next to me, don't need to check my phone. With the sunlight slowly dancing, it won't need the weatherman man. There's so much for us not to do, cause you're my only plan. When I don't feel like talking, you understand. When I get a little elastic, zo makkelijk als jij naast me staat ja, en heel veel dingen voor me regelt. Ja, dat zegt de man vaak tegen de vrouw natuurlijk. Koala en uh, koala is ze mee gestopt, ja. Ze hebben een afscheidstoene gedaan en uh, in februari hebben ze zelfs nog hier in Nederland, in de Melkweg, hebben ze gestaan. Ze hebben heel veel leuke muziekjes afgeleverd, maar ze vonden het een mooie tijd om nu even wat anders te gaan doen, zeker. Nou, ik weet niet. Uh, een gezin of zoiets? Hebben ze meer tijd voor het gezin nodig. Zou ik natuurlijk kunnen. Nou het wordt beloofd vandaag weer een mooie dag te worden. Niet zo mooi als gisteren. De temperatuur is zijn iets laag en er is meer kans op de onweer, had ik ook begrepen. Dus nou ja Hoeg, ben benieuwd. Nou, sowieso was vandaag in de Telegraaf een stuk uh, te lezen over wat geeft men uit als ze een dagje naar het strand gaan. En je kan het zo gek maken als je zelf wil. Pahal de strandpavions hier in Zandvoort die melden al van ja, sommige mensen die komen hier uh, op de fiets en rollen een handdoekje uit en gaan gewoon in strand liggen. Anderen die uh, komen met de auto parkeren op de boulevard voor een paar uh, tientjes. En huren een bedje en gaan lunchen. Die zijn gewoon even echt wel uh, een meiertje kwijt, zoals die uitdrukking van vroeger even tevoorschijn mogen halen. Dus het is allemaal verschillend. En uh, nou, voor elke beurs is er wat te vinden hier altijd. dus allemaal goed om te horen. Dus, uh, ik ben ook niet zo'n persoon die een beetje huurt. Hoe moet ik zeggen? Ik ben ook altijd persoon die altijd gewoon, uh, met een handdoekje op het strand gaat liggen. En denkt van nou, hoe lang hou ik dit vol? Twee uurtjes. Nou heb ik het wel weer gehad. Dus goed, is is vandaag in ieder geval wel de dag ervoor. En als het gaat om weer, ga je gewoon snel naar huis. Tuurlijk. Nou, wat is jouw afgelopen week nog maar bijgebleven? Naar de, na dat natuurlijk Iran... Uh, ...met ja. de grond gelijk is gemaakt. Ja, niet te geloven. Ja. Uh, nou ja, uh, het feestje bij jou is mij bijgebleven. Nou, Oké, okay, dat heeft echt grote indruk gemaakt. Ja, dat heeft grote indruk gemaakt. Hij heeft wel vrienden. Ik heb ze gezien. Ja, gelukkig. Nee, dat was familie. Dat waren geen vrienden, man. Dat was familie. <laughs> dat moet wel gewoon, die mensen. <laughs> nee, maar de uh, afgelopen week... Ik, uh, ja, ...ik heb verschillende dingen natuurlijk uh, gezien... ...en uh, ja? Ja, meegemaakt, dat is ook ja? weer heel groot woord. Ja? Maar uh, ik heb natuurlijk heerlijk... Uh, ...we hebben Pinkster gehad... Natuurlijk. Oh ja, de Pinkster races ja. zijn geweest ja, ja, ja, ja. hier. Dus dat was uh, ook uh, best wel heel druk hier. Okay. Dus dat was heel gezellig. En uh, ja, er komen dit weekend ook wel allerlei dingen. En ik ben uh, ik heb de Artroute gelopen. De artroute. oké. Okay. Weet je wel? Met hij is met de bubbel, met de. met de, de, met de, -ballen. Ballen. de Ja, Ik zag, uh, ik zag uh, afgelopen uh, donderdag of zo, zag ik dus dat die. Uh, de ene kauwgombal al gepopt was. <laughs> dat is een oh. beetje jammer. Okay. Ja, nou, dat is dan wel weer jammer. Maar goed, ja, dat hoort ook bij kunst. Kauwgom kan ook stuk gaan. Ja. En de, de real-time van uh, Maarten Baas... Die, die stond die, niet aan. Die stond niet aan. Dat vond ik zo jammer. Ja. Nou, goed. Dus iedereen kent hem ook wel waar Zet je hem er ook nog neer? En dan ja. staat hij er niet aan ook. De klok die dan inderdaad uh, de wijze steeds uitgeveegd wordt. Ja. Dat die daarna weer aangaat. Ja, verschillende. Uh, persies heeft hij gemaakt. Elke keer weer een andere insteek. En ik vind het op zichzelf wel, wel, wel, wel grappig bedacht. Maar goed, de tijd voor iets nieuws zou ik zelf zeggen. Dat ja, ken ik nee, al. Het al. Maar maar, was, ken dat was al. leuk om hem echt live te zien. Ja? En het grappige is dat er vlakbij stond een ander huis. En dus echt Die zit helemaal op, de, op het eind uh, gaat de boulevard... Maar dan weer een bocht terug, hè? want je kan dan niet verder alleen lopend. Nee. En daar stond dan een huis en er een, die blote Trump zat daar voor het raam. Gadverdamme. Het verbaast me dat nog niemand hem uh, ah. heeft neergeschoten. <laughs> ja. Nou ja, ja, ja, je, je daagt wel wat uit. Ja toch? Ja, als ja, zo is zo'n rare vent voor het raam zit. Ja, nou, dit je is makkelijk de makkelijke manier om even een statement te maken. Want ga je door het raam? Ik er gewoon ik om. Ik heb het ooit gehad met een. Wij hebben, bij ons zomerhuisje hadden we een, een paal zo'n strandpaal voor het zomerhuisje daar gewoon die stond los die kon je gewoon neerzetten en daarop hadden ze een kunstmeeuw neergezet ah ja en iedereen heeft nou pestpokken pokken, hekel aan kunstmeeuw en ja nou, meeuw überhaupt en geef het lachen toch een kogeltje binnen Hadden ze toch vanaf de dijk, want ik ben vanaf de ja? dijk in mijn huisje 10. probeerde die meeuw neer te schieten. Nee, die meeuw is gewoon nep natuurlijk. Die valt er niet af. Die was wel dood. Je schiet je erheen <laughs> of ernaast. Dus dat was uh, ook wel weer wat. Wat grappig. Ja, zeker. Zeker ja. weten. Uh, straks nog even wat meer. Is er even muziek voor op de radio hier. Biffy Clyro. Little More Love. Met een mooi clipje erbij. Hoe de band is tussen de Bentley. Ach, oh, zo mooi. ...van zwembad. Zoenen, anders. Ja, schiet ik gewoon je brains out. Nou goed, uh, Gina Ford. En ze heeft een debuutalbum debu debu debu uit. Het heet uh, Transparent Things. Ja. Zij kan nogal rare dingen zingen en zij kijkt naar de wereld door vreemde ogen. Transparante gedachten? Transparante gedachten. Oh, dus wat ja. zij denkt, dat zingt ze waarschijnlijk ook. Vandaar ze zou ik over suicide en uh, blow your brains out. En meer van dat soort rare teksten. Nou, een, ik een ben, ben er wel heel blij hoor. Dat gedachten niet zichtbaar zijn. Nee, Want, ik, pas uh, geleden zag ik een film. En dat is op zichzelf wel heel grappig. De, en ik kwam er zo kaal in. Ik denk: wat is er verraad? Ik hoor elke keer een stem. Ik hoor, wat, wat, daar, en het was dus op een gegeven moment op een, een of andere um, planeet kwamen mannen en mannen konden zeg maar... hebben geen vrije gedachten. Alle gedachten die ze hadden... Oh, wat een lekker ding zeg. Oh, mooie borsten. Wat mooie bier. Alles werd uitgesproken. Oh ja. Dus als die mannen dan bij elkaar kwamen... dan alles was er op tafel. Alles, maar waar de, waar die, de, ook wat ze van de man naast hun vinden. Alles. het dus, is wel één grote cacophonie van geluid. Overal hoor je stemmen huh? en geluiden. Alles werd uitgesproken. En toen kwam er een vrouw. Nou, die vrouw kreeg van alles te horen natuurlijk. Maar nee, niet zeggen, niet zeggen. Dan ging ze een gegeven hun naam alleen maar noemen. In, in de hoop die vrije gedachten dan niet te hebben. Want die werden uitgesproken. Het was wel een hele bijzondere insteek voor Oh, het wel goed, je dit moet dit, toch eens uh, die titel aan mij zeggen. Dan ja, dan okay. ik eens even nou, goed. Ik heb ook niet zo lang zitten kijken. Want daar heb ik dan ook weer geduld, geen geduld ja, voor. Maar ik het vond, het vond het wel een leuke insteek. Ja. Het is een nieuwe insteek om de gedachten allemaal op tafel te gooien. Maar goed, we hadden even Gina Ford. En dat heette dus uh, uh, uh, Poolside. En daarvoor trouwens nog de nieuwe singer van Biffy Cairo. Die maakt al een tijdje muziek. En die hebben het over A uh, Little More Love. Het klinkt als een plaatje van uh, um, Olivia Newton John natuurlijk ja, ook al. Dat is ook, uh, ja, gelijk. Love. Ja, we hebben echt zo capino hè? Is zo'n hoog ja. stemmetje? Ja, precies. Maar die maar Poolside, hoe heette die? Dat, dat heet het nummer? Gia Ford. Gia Ford? Gia, Gia Ford. Ja. Oh. Goed, en uh, Biffy Clyro, die hebben dan een videoclip bij de, deze gedaan dit uh, Little More Love. Uh, dan zie je dus de band die ze hebben met z'n drieën. En dan om beurt laat iemand zich vallen en de ander moet zich opvallen. En dan met z'n drieën staan ze heel sterk. En nou, ik vind het dus wel heel erg, maar goed. Of ze echt, echt mannen van deze tijd, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Die je, je gevoelige kant laten zien, weet je wel. Even elke keer vertellen hoe je hoog je bloeddruk is. Oh, nee, dat niet. <laughs> die heb jij thuis zitten. Sorry. Nou goed, wat uh, zit jij te lezen? Nou, ik heb uh, van de week ook wat mij ook wel opviel... dat er uh, soevereinen waren opgepakt bij ja. een grote politieactie. Ja, zoiets gehoord, ja. En uh, het schijnt dus echt een crimineel netwerk van verdachten te zijn... die het anti-institutionele gedachtegoed aanhangen. <lacht> en dat is ook echt uh, in Friesland, hè. Dan ben je echt off the grid. Oh, die zijn dus wel eigenwijs. En de panden zijn onderzocht in vijf herenlanden... en om een Geelse Rij, Rij en Den Bosch. Maar het was ook op een gegeven moment dat, uh, dat er ook gezegd werd... van dat ze een burgemeester wilde vermoorden. Maar ik uh, had ook zelf zo het idee, ik weet niet of het waar is... van ja, die burgemeester die legt natuurlijk al die belastingen op. Hè, dan uh, rio-reinigingsheffing en ja, uh, ja, ja. uh, uh, onroerende zaakbelasting. De gemeentekast. En die is dan dus degene als eerste aanspreekpunt van... Uh, het moeten we hebben. En dan gaan ze met z'n allen daarmee bezig zijn. Er zijn echt mensen opgepakt. die ja. dat wilden echt mensen ontvoeren. Maar ze zijn ook wat ouder, hè? Want, uh, Frieslandse aangehouden. zijn mannen van 66 en 62 jaar uit, ja, ja, ja. uit Leeuwarden, Leeuwarden. Ja, ja. Een uh, 61-jarige man uit Waathoeken. En ik. Uh, ja, ik vind het wel bijzonder. Ik, uh, het zijn me meestal uh, mensen die wel afstand kunnen nemen van de, de, de, de, de gewone maatschappij. Die hebben de maatschappij niet nodig, weet je, of hebben geen baan of. Uh, ja. Je kunt zich helemaal losmaken en dat is hartstikke mooi. Maar ja, je medische, medische zorg nodig hebt, hè? Want dan ben je. Dat bedoel ik. Als ja, je ook. zal maar enorme kiespijn hebben ofzo. of je zou ja. je blinde darm van knappen, ja. nou, Dan is het gebeurd. Ja, dat is ook wel klaar ook. Of je ja. zou in één keer corona krijgen, dat je in één keer opgenomen moet worden. Ja. Dat denk je denkt, oh, oh ja, ja, maar, nee, oh, nee oh, ik ja, heb ook oh, geen, oh, wat raar nu allemaal. Nou goed, we zitten weer in één keer weer de corona weer, dat ah. gaan we niet doen. Straks de Zandvoortse berichten en de geschiedenis in het begonnen. Het is vandaag weer op 14 juni. Ach, wat interessante dingen die zijn gebeurd. Wat heb ik hier opgezet? Oh ja, loaded honey. Ik ken dat helemaal niet. Echt heel veel honing hebben ze bij De hele kar volgeladen vol met honing. Tokyo rain. Een beetje voor mij, maar voor jou. Die kenden het ook al lang al. Van, hè? Eindelijk komt hij op de radio. Tokyo Rain. Het is, ja, het is nostalgie. Het is ook stukken achterstevoren voren erin gezet. Ik vind het wel weer sfeervol gewoon. En dat kan je verwachten. verwachten. Zaterdagmorgen bij Toebak is helemaal geen punt. Gewoon, nou goed, afgelopen week op te doen. Natuurlijk, Gisteren sowieso met Iran natuurlijk. Maar ook uh, Trump die nog steeds bezig is. Ja, het is een beetje schijnheilig wat hij gedaan heeft. Eerst zeggen Iran zeggen dat, nee, we gaan zondag praten met z'n allen. Ja, maar wilde ook, uh, vandaag wilde hij dan toch ook die, uh, die grote parade hebben. Omdat hij, hij is nog jarig ook vandaag. Ah, hij is vandaag jarig. Uh. Hij gaat zijn tachtigste levensjaar, levensjaar in. En op deze zeg ik dat ik hem niet feliciteer. Nee. Want, oh, ik vind die man... Huh. Ja, ik zou die pop echt voor het raam weghalen hoor. Maar het is echt ja. levensgevaarlijk. Ik weet niet wat ermee gaat gebeuren hier. Ja, antwoord. dames en heren, het is het huis helemaal aan het eind van de boulevard. Ga je toch een oproep ook. Hè? Dat vind ik ja. echt levensgevaarlijk wat je nu doet. gewoon. Nou, zou je maar goed? Het, zou je die, die Trump, ja, die parade zijn echt hele grote demonstraties tegen die parade, hè. Als je uh, Twanhuis moet geloven. Ja. Die gisteren bij een of van een talkshow weer aanstedt. Ja, en er waren ook heel veel stippen over het hele ja, het de United China. States. Dat ja. je denkt, van nou, dat worden echt heel veel uh... Ik vond dat Twan wel een beetje in die. Paniekmodus was. Hij was een beetje een sensatie aan het maken. Hij zegt ja. ook van ja, want als het niet lukt met, uh, met uh, Israël en uh, Iran gaat echt flink aanvallen, nou dan gaat uh, de VS gaat wel, even, gaat wel even van leer trekken bij Israël. Die gaat wel helpen. Terwijl er helemaal geen tekenen voor zijn. En je zegt die andere man aan de andere kant, Maarten. Maarten de Kloep, Maarten, die van Israël heel veel weet. Ja? Die zag hem een beetje kijken zo met die wenkbrauwen. Zo van, nou, ik, Twan, ik weet niet wat je aan het vertellen bent allemaal. Maar ik geloof hier allemaal niks van. Mm. En grappig is dat Twan, of dat uh, Hubert O'Tan, die het uh, gesprek leider, dat niet zag. Want die hadden nog op kunnen reageren. Van, ja. oh, ik zie dat jij twijfelt. Ik zie het in je gezicht. Maar, maar die keek net even ergens anders. Ik, ja, ik, ik ja. vond het een mooi stukje televisie. Twan, Huis, die helemaal op zijn praatstoel. Zat van, ja, ik weet het wel. Amerika allemaal. Dat dus ja, was een beetje is dat het Elk gedrag. toch zo, dat, dat staat nu ook uh, in de... Uh, in, in de waar maar raar site staat... dat uh, de governor van Florida... Ja? die uh, heeft gesteld dat bestuurders het recht hebben... Ook om door demonstranten heen te rijden... als ze zich bedreigd voelen. Het ja, dat... was een interview met uh, Dave Rubin... en hij benadrukte dat de Stand Your Ground-wet... dus van toepassing is op situaties... waarbij wegen worden geblokkeerd. Dus nou kunnen ze straks ook... Uh, Extinction Rebellion kunnen ze zo doorheen rijden... als ze die hier ook gaan doen. Want uh, demonstranten die auto's insluiten die verliezen hun recht van overpad. Recht van overpad, Ja. Okay. Hij zegt dus als, de gemeente, als, als een menigte je auto omsingelt en je bedreigt... mag je vluchten, zelfs als je daarbij iemand raakt. Want dat is hun schuld. En dat is het on, onderdeel van een nul-tolerantiebeleid... tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Oh ja. En die verwijst dus naar de recente demonstraties in andere staten... die volgens hem uit de hand zijn gelopen. En bij hem zou het nooit gebeurd zijn... Nee. Maar alleen omdat Trump zich ermee bemoeid heeft natuurlijk. Ja, ook dat is ook weer zo'n verhaal. Ja. Trump die wil toch even spierballen laten zien. Maar dat lijkt ook weer uh, af van andere zaken. Maar... Je hebt ook nog een Combating Public Disorder Act. En die is in 2021 ingevoerd. En die verleent burgerlijke immuniteit aan bestuurders... die tijdens protesten mensen verwonden. Hey, ik, die parade past helemaal bij hem. De, ja. de, de parade is alleen maar voor dictators. Nou, ik voel hier wel een dictator opkomen hoor. Ah, nou, niet opkomen, maar die is er al. Hij is er al. Ja, is er al. Ik ja, ik las ook wel dat uh, journalisten uit Australië bij deze demonstraties ook met rubberen kogels waren begonnen. Ja, daar hebben je die plek ook, die man die anders ja. had. of dat? En op zijn been. die gaat, hij is echt uh, op zijn hoofd geschoten, ook gewoon weer. Maar komt hij in zijn oog terecht, hè? Ja. Dus ja, nee, het scheelde 5 uh, centimeter of 10 centimeter. Ja, de, de, dan ben je je oog kwijt. En de je, veiligheid ja, je bent is in het geding, dus alles mag. Ja, dan ben je dus gewoon kant. dood, hè. Als je zo'n zo rubberkogel door je ogen, je hersenen in gaat. Ja, ja. ja dus, dat, dat veiligheid moet allemaal ja. garant staan. Welke veiligheid? Voor wie? Ja, ah, ja. Uh, voor Trump. De veiligheid voor Trump moet altijd uh, garant staan. Ja, en zo'n sniper op het dak, die schiet hem dan. Die schiet hem dan. Die tenk, ja, hoe kan dat nee, dan. Ja, dat dan is ook Goed. Zo, de berichten... Eerst maar even hier. Ja, Gull Ik ben een grote fan van Blaine. Het schuld zoeken bij anderen. Waar ben ik ook fan van. Altijd. ligt nooit aan mij. een beetje tegen Green Day. En al die punkbeentjes met iets net een beetje aan de poprand. Aan de popkant is, dan is dat toch wat, wat makkelijker toegang en voor het iedereen. Ik heb het over uh, Girl Tones en Blame. Het op zoek zijn naar uh, de schuld bij iemand anders te leggen. Goed, is er tijd voor. Toe wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort het is afgelopen dinsdagavond weer gepraat. Ja, over het HDMZ-gebouw. Moet daar wel het uh, Zandvoortsmuseum Museum in gaan plaatsnemen of niet? Nou, uiteindelijk werd er gestemd en er waren acht voor en acht tegen. Ja, het uh, ademendement van de oudere partij. Amendement. Uh, ja, ja, het is altijd een raar woord, vind ik Jij zegt adem. Adem. Ja, uh, amendement. Is de amendement. Nou, zoiets. Uh, uiteindelijk, uh, die was er uh, tegen. En uh, ja, er moet toch even geëvalueerd worden. Uh, struikelblok. Nou, goed, maak het allemaal niet uit. In ieder geval 16 aanwezig waren er. En acht voor en acht tegen. Ja, wat er nu gaat komen is nog even afwachten. Uh, het najaar moet het dan wel gebeuren als het doorgaat. En anders dan gaan ze weer iets anders bedenken. Oh mijn god, ik vind het, het, het voelt zo alsof het erachteraan rennen. Zal het destijds hadden ze iets moeten doen? Maar ja, ze hadden wel... gelijk toen het gemeen, gemeenschapshuis werd uh, gesloopt... hadden ze gelijk uh, uh, het op een andere manier wat moeten doen. Daar hadden, ze daar hadden ze een hele mooie appartementencomplex in kunnen zetten. De gemeente. Het was van de gemeente toen de tijd volgens mij. Oké, okay, dat stukje En die grond. hebben ze toen verkocht aan degene die het hdmz museum wilde bouwen. Ja, oké. Okay, maar ik, ik vond, de insteek van die belen... vond ik natuurlijk wel heel mooi. Ja. Om dat te doen. Ja, dat We had een collectie. Waar. Maar ja, goed, door die corona liep het allemaal een beetje spaak. Maar... Toen het uiteindelijk viert was gegaan, hadden de gemeente het gebouw meteen moeten kopen. Ja. Maar hebben ze nu gespaard om zeg maar dat andere gebouw te kopen? Hebben ze daarvoor gespaard? Hebben we gespaard om het casino te kopen? Dat is zo nieuws. Nou, het was echt, ik heb gekeken. Jeetje, wat een goede deal hebben ze daar uitgetrokken. Wat hebben ze er voor vragen? Acht ton of zo? Ja, ruim. Acht ton toch? Of wat Was dat nee? 8 miljoen 715 Oh, Euro en, uh, en één. Ik was een dus Waar was die ene, was van nou oké, okay, eentje meer. Een, nolletje, een nulletje ja, meer. Ja, en uh, ze gaan nu voor een ton gaan ze, uh, werkzaamheden doen aan de parkeergarage. Want er zit een parkeergarage bij, maar die is niet extreem groot. Nee. Maar dan kan, dan kan die dus ook weer gewoon, uh, gewoon de gasten uh, herbergen. Maar hij was toen heel duur voor het casino. Dus ik denk dat het nou waarschijnlijk dezelfde prijs gaat worden als het louis -David's carré. Oké. Okay. En dat is dan de normale tarief. Uh, eigenlijk zit de prijs dus onder grond. Die, die, die, die parkeergarage miljoen... zit onder de grond. Ja, maar ik bedoel 8 miljoen voor een pand. Wat, wat, wat ja, gaan we ermee doen dan? Ja, is wel een A-locatie. super, super, super A-locatie. Ja, oké. Okay. Maar wat ga je dan en, weer... Uh, nou, er zijn hele plannen toen gemaakt he, om daar te gaan bouwen. So sociale huurwoning? Uh, nou, ik denk het niet. <laughs> ik denk het niet. Oh, nee, toch niet? Nee, maar ik denk wel... Uh, we hebben toen de tijd die plannen wel besproken. er is dus ook wel een, iets van een winkelgalerij. En dan daarbovenop allemaal luxe appartementen. Ja. Zeezicht en zo. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd wanneer ze dan gaan beginnen. Want uh, dit is nu volgens mij dan uh, dat het klaar is. Dat het nu kan, uh, ga, kan starten om echt wat te gaan doen. Oké, okay, nou ja, er zijn heel veel plannen voor zo'n... Ik vind het wel heel spannend. Uh, goed, als je het weer bekijkt... is de misschien ook wel weer... valt dat ook wel weer mee? Als je een goed penthouse neerzet... Ben je als je een pand koopt... dan ben je het te, tegen grachtenpanden... dan ben je dat al zeker kwijt. Ah, joh, en, de gemeente... en dat is qua oppervlakte veel minder... dan dit hele stuk, hè? Ja. Want het loopt wel vanaf de hoek... dus uh, naast de KNRM... Ja? Dus dan steek je een straatje over. En vanaf daar loopt het helemaal tot en met waar, de, waar die, nou die fietspaden. Okay. Of die fietsstalling gemaakt is. Ja. Van hout. Ja. Dat is het project van Erik Leffert. Die heeft dat toen okay, de tijd vlakte. Maar tot daar, waar al die fletsen dus weg zijn, tot daar is het, is okay. het hele stuk. En dat is heel veel, hè? Dat is wel heel vallig. Goed, Dat kan wel wat gerealiseerd worden. Nou, goed om te horen. Ik ben en, heel benieuwd. De gemeente gaat door de parkeer geld weer omhoog gooien. Ik, had, ik hoorde bepaalde gemeentes vragen ze 50 euro voor een dag... De, misschien moet Zandvoort er ook naartoe, dan kunnen ze dit weer bekosten. Zandvoort was volgens mij iets van 17,50 voor een dag of okay. 20 euro. Dat is echt belachelijk weinig gewoon. is het van, weinig. Ja. Ja, bewoners van de Achtsprong zijn blij met die check van de Bridges, van de, de, de gasten die bridge spelen. Jaarlang is de stichting Zandvoort Club uh, uh, met een, uh, een drive op het, Zandvoort actief, of op het strand actief. En er zijn nog 400 spelers uh, de hele dag actief. Op verschillende plekken worden dan gespeeld. En uiteindelijk in uh, uh, zeven deelnemende paviljoens met lunch erbij. En dan wordt uiteindelijk een prijs uh, wordt aan het eind van de dag uitgedeeld. En dan is er uiteindelijk een cheque ter waarde van 500 euro uitgedeeld aan de achtsprong. Dat is een kleinschalig... Uh, uh, initiatief voor mensen, uh, volwassenen met lichte en matige verstandelijke beperking. Ja. En plus autisme er ook bij. En die hebben daar dus een cheque gegeven van 500 euro. Daar gaan ze een mooie tuinset voor uh, aanschaffen. Leuk. Ja, dus ja ik gun uh, het er van harte. Hartstikke ja, leuk. Zeker. Ik wou nog wat vertellen, want uh, er heeft nog iemand uh, aan de krant te kennen gegeven... dat, uh, dat het nu zo warm is van, uh, aan alle hondenliefhebbers... Laat ja. de honden niet in de auto zitten. Ook niet voor heel even. Nee. En de stoep en de wegen zijn momenteel bloedheet. Dus de honden verbranden hun voetzolen. <laughs> dus blijf zoveel mogelijk in de schaduw als u uw hond uitlaat. Oké. Okay. Dus maar ik moet zeggen, het zal, voor nu valt het even mee. Volgens mij is er om tien uur nog een buitje verwacht of zo. Ja. En de temperatuur is behoorlijk gedaald. En uh, wat ik het gekke vond vanochtend, van, ik, ik ga dus uh, naar de radio. En ik zie overal op de stoepen allemaal een, een fijn laagje zand. Dus ik denk van, is er nou een soort uh, wervelwinden geweest die al dat zand hebben verspreid? Nee, er is verspreid, met, met, met die regen. Want het, het heeft echt vannacht heel hard geregend even hier. Nee, volgens mij is er gewoon gestrooid voor de honden. Oh, dat is dus, Dat het minder warm is. Dat is liefst, dat vind ik wel heel de sociaal acht. van de gemeente. Maar wij hebben ons hand niet voor omgegaan. Goed, dat is over de berichten, Want anders is nog lang en we hebben nog veel meer nog dingen te bespreken dan toch. Oké, okay, ze hebben een nieuwe album uit: Pulp, maar ook Sway. De Britpop is weer actief. French State Antidepressivum. Dat is het album. Wat een aparte <laughs> Vito. Zeg daar meer over. Dus hier: French State. Ja, ja, ja. Ruim 30 jaar actief. Nou, dat klinkt bekend. Dat zijn wel meer mensen actief in de showbizwereld. Nou, nou, zet hoog in. Super heet en het water heet de uh, Trans-state. Ja, yeah, I mean de Trans-state. Dat is een beetje de, de Engelse Frans Bauer. Die snikkende stem. Hij heeft het gewoon allemaal niet zo getroffen in het leven. Zo klinkt het een beetje bij deze man. Maar goed, Frans hij heeft Bauer? Nee, ja, Frans Bauer ook niet, maar... Uh, je hebt oh. nog een beetje humor, met uh, deze zanger van... Uh, so Wait, ik zit te denken, dit is Brett Anderson. Het is Burnett Butler. En wie is ook weer de zanger? Ik zit even kijken, is dat Brad Anderson? Ja, de zanger Brad Anderson. Ik ja, dacht dat is iemand anders was, maar goed. So Wait, en er zijn al van sinds uh, 19, ja, 1989 ontstond het. Toen ze in een uh, muziekblad uh, NME een plaats advertentie... en daar reageerde dus Bernard Butler op. Een gitarist En toen gingen ze, ging ze samen spoilen. En toen kwam het uh, album uit. Het debuutalbum in 1992. Goed, zover even. Zo so weet. Onze uh, ja, wij zestigers die kennen dat nog wel. Zeker van vroeger. <lacht> wij zestigers. Ga je dit nou steeds zeggen? Iedereen? Ja, ik hoor bij uh. een hele nieuwe club. Oh. Ik, ik dans natuurlijk uh, salsa. En ik, zit, ik kom bij wat oudere groep. En kom daar, maar bij en... opa, zegt ja, en, en, dan uh. dus, dan zeg je dan. Dus, uh, normaal waren dat een stuk oudere mensen. Die zaten waren echt allemaal in de zestig. Maar ja, nu zit ik zelf ook in de 60. Ja, ze zijn natuurlijk wel 68, nou, of 69. en net, net zit je erin. Je zit ik er net in, dus ik hoor nu bij die hele andere groep gewoon. Dat ja, is bijzonder. Ik zeg je come to daddy? Ja, come to daddy, tegen wie zeg ik dat dan? Tegen die uh, leuke vrouwtjes die we, uh, van jou willen leren, salsa dansen. Oké, okay, dat zijn wat ouder Go dan. To dan daddy. He? Ik, ik heb het over oude vrouwen, jij hebt het over jongere vrouwen. Oh, ja, jij draait om <laughs> Ja, Dat is een andere groep waar ik het dan over oh. ik dans. Ik heb verschillende tegen wie groepen. Je dat allemaal zegt. He? Ik zet uh, er breed, breed in. <laughs> ja. Zeg, nou, wat, uh, wat zit je nou even te leren over een naakte man? Ja, ja, ja, dat is wel is apart. Is dat nou weer? Ja, het is wel een wat ouder bericht, maar dat maakt niet uit. Nee, een naakte, volledig het lint gaande kannibaal is op een zondag in 2012 door een politieagent doodgeschoten. Oh. Hij luisterde niet naar de waarschuwing van de agent om te stoppen met eten. Want hij was eigenlijk, wat, waar, was hij, waar was hij nou mee bezig? Hij, hij was het, het gezicht van een andere man aan het opeten. Oh. Hè? Het slachtoffer heeft het overleefd, maar zijn gezicht verscheurd door de grommende kannibaal is niet meer te herkennen. Hè? En de politie had toen nog geen duidelijkheid over de identiteit van zowel de kannibaal als het dakloze slachtoffer. En de politieagent die, die geschoten had, is een held volgens de woordvoerder van de politie van Miami. Want zoveel... hij heeft een leven gered. Heeft hij zoveel honger gehad? Nou, dat vind ik echt... Ja. Dat vind ik, wat als je ik zoveel vind je, veel honger schaapje, hebt... Ik vind je zo leuk, ik kan je wel opvreten. Hoor. Ja, echt leuk. Die man zo ja. zoveel honger, dan begint hij gewoon maar aan zijn vriend. Hij, ja. kon, hij kon gewoon niet anders. Oh, nou, je dus hebt er dat genoeg, hè, want al die serie -morna's. Dat zijn allemaal van die vreemde types. Oh, ja. Die hun uh, hele vrieskist vol hebben liggen met delen van uh, mensen. <laughs> ja, ja joh. dus ja, Laat het klinken alsof er echt heel veel van die mensen rondlopen. Nou, dat valt ja. ook mooi mee. Ga je hoor. met een vreemd iemand mee naar huis, zeg je... mag ik heel even je vriezer kijken? ja Als je denkt, nou, het is geen zuivere koffie. This, this maak dat je wegkomt. Dit vlees valt niet te herkennen wat dit is. Oh. Uh, laat maar even, uh, ik weet niet. Ja, goed. Uh, uh, yeah. maar, maar het ja, kan, ik, kan ook ik, zijn dat je natuurlijk met een vliegtuig... erg hoog in de bergen zit. Dat je denkt, nou ja, waar moeten we aan beginnen? Nou, ik heb hier nog wat dode mensen. Laat ik daar aan beginnen. Maar dat uh, kan ook, natuurlijk. ik wil nog wel iets grappigs vertellen. Want uh, uh, het is vandaag, omdat ik zeg come to daddy... Ja? Uh, het is Vandaag in de Verenigde Staten het is Nationale Hondenvaderdag. En op die dag is onze, onze Trump jarig de Nationale Hondenvader. Ah. Een hond is het. Een hond? Maar ja, ja, zeker. En een maar, gevaarlijke. Uh, het, wordt het wordt ieder jaar gevierd. Het wordt ieder jaar gevierd in de Verenigde Staten op de dag voor Vaderdag. Yeah. En toevallig valt het dus dan uh, vandaag. Een gelegenheid voor alle hondenvaders om de liefde die ze voor hun huisdieren voelen... te erkennen en de relatie tussen pups en hun baasjes te versterken... En net als alle relaties tussen mensen en huizen... is de band tussen een hond en een baasje bijzonder. We ja, hebben ja. het over hondervaders. Hoe zit het met de hondermoeders? Hondervaders? Ba baasje gewoon, weet je toch? Hondenvaderdag. Ja, nee. Daddy. Baasje. Ja. baasje. Ja, maar wel apart. Ja, zeker. Ik vond het wel leuk om het even te melden. Ja, zeker. Ja, het is weer een bijzondere... Elke dag is wel iets bijzonders... maar vandaag is het ook echt een dubbele bijzondere dag. Gewoon die parade. Ik ben echt nieuwsgierig... wat de ja. spierballen allemaal helemaal gaat laten zien... op zijn vinaarland. Oh ja. ja, Donald Trumpy oh, kijk eens hoe grote plas hij heeft. Ongelooflijk. Oh, oh, nou. Oké, okay, even... Blues Rock. Gus. Dustin Hoffman. Don't you start quietly in my hand Of any time, of any place, of any shape Het hele album is gewoon lekker te beluisteren. Het is een beetje zondervochtend muziek, is dit gewoon een steely dan. Ja, oké, okay, hier daar lijkt het ook een beetje op de Beatles. Nou, ja, daar zitten de Beatles niet in verwerkt? Pas alleen door ik weer online oh, z'n soorten voorbij komen. Ik denk, oh ja, dit is ook net de Beatles. Ja, hou eens even lekker op, joh. Ik probeer die gasten te vergeten. Er is nog zoveel nieuws te ontdekken dan alleen de Beatles. Guus en het heette Dustin Hoffman. Nou, daar zie ik nog gewoon geen verwijzing naar uh, die band. De... De Fab Four uit Liverpool. Dat is in ieder geval weer fijn. Het klopt. tegen tien uur straks naar... De, nee, negen uur. Niet te snel. Nee, niet Ben je al uur af te pikken? Ja, ik wil gewoon heel snel naar huis denk Ik Ik weet niet wat dat is. <laughs> maar goed, uiteindelijk uh, uh, straks naar negen uur. Geschiedenis. We kijken naar wie de jarig is. In uh, iemand hebben we al genoemd natuurlijk. Uh, de verwarde man uit Amerika. Die heel veel volgers heeft. Die nog waarschijnlijk veel verwarder zijn. Dat kan niet anders. Maar goed, vandaag in de Telegraaf te lezen. Het is de zoveelste dodelijkste uh, steekincident... Uh, in een middelbare school in Frankrijk... En uh, ja, de overheid voelt, voelt zich genoodzakelijk om scherpe maatregelen te nemen. Ze denken daar tolpoortjes, of in ieder geval van die uh, veiligheidspoortjes te plaatsen. Sommigen vinden dat over de top vinden dat helemaal niet nodig. Anderen zeggen het is echt noodzakelijk. Het gaat natuurlijk over een 14-jarige leerling van een school, van een uh, dolto-college. Um, uh, en die, die kwam dus bij een tascontrole, werd hij dus gecontroleerd. En daar kwam een mes tevoorschijn. En daar heeft hij dan ook meteen mee gestoken. 14 jaar oud. Dus bij de controle vonden ze het best... en gelijk ging je ermee steken? Nou, tijdens de tascontrole is het incident ontstaan eigenlijk. Jeetje. Dus dan vraag je je af... waarom op dat moment dan? Ik bedoel, voelt u zich zo in één keer bedreigd of zo? Of waarom doe je dat? En er is ook altijd weer de vraag... Uh, hoe komt het dat zoveel mensen messen bij zich dragen? Voelen je zich zo onveilig en moeten zich dan elke keer... Beschermen of zo? Of kijken ze te wel op social media? Nou, Daar zeggen sommige mensen... Om een appeltje te schillen, zegt ze. Ik heb in jou nog een appeltje te schillen. Nou, zoiets is het zoiets denk ik. of maar, zo. Ik weet het ook niet hoor. Via social media krijgen ze nou toch altijd ah. weer bedreigingen. Of uh, voelen zich onveilig. En ja, voelen zich zacht om zo iets bij zich te dragen. En uh, heel veel mensen denken van nou... Ik ga mijn kind niet meer naar een openbare school sturen. Ik stuur ze naar een privéschool. Er zijn er ongeveer uh, 12.500 in Frankrijk. En eh, dat biedt dan plaats aan 2,2 miljoen leerlingen. Eh, dat kost me wel een paar centjes. Dat kan oplopen van, wat, wat zag ik nou ergens? Tot, wat was het, 12.000 per jaar? Nou, eh, dan ja, krijg je dus uiteindelijk wel een schifting tussen de wat hoger opgeleide Mensen die hun kind daar naartoe kunnen sturen. En die op veilige scholen zitten. En het gepeupel natuurlijk. Waar veel meer frustratie en agressie misschien ontstaat. Dus nou ja, dit is een echt serieus probleem. En Macron moet daar maar eens even iets voor gaan bedenken, hè? Dat ja. lijkt me wel. Ja. Ah, ja, goed. Gelukkig nou ja, hij... is nog dat... al niet meer populair, dus uh, hij, hij bedenkt zich maar wat. Hè? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat hij wel altijd heel leuk omgaat met Trump. Hij weet hem altijd wel weer... Hij heeft het nog net niet over, over zijn bolletje, maar... Hij is, charmant. Altijd... Ja, hij is charmant. Ja, hij is charmant. Hij, is charmant. hij weet hem uh, ja, aan de goede kant te trekken. Het is in China mogen de banken niet meer hun klanten lokken met speelgoed met een Nederlands tintje. Ik denk, waarom is dat dat dan? Maar het, het schijnt dus dat ze de mensen de kans geven om... Uh, om een lening af te sluiten, een hypothe hypotheek... of een spaarrekening te openen. En uh, daardoor konden mensen... als ze 50.000 Chinese guang. yuan... Ik weet ja? het, dus ruim 6.000 euro op een bankrekening... van Ping zet, krijgen ze in een aantal steden een laboobo-poppetje. Die, die poppetjes zijn razend populair. Ze ja? ja, ja, ja. zijn gespot in de handen van... Uh, K-pop-rapper Lisa van Blackpink... en de zangeres Rihanna. Zeker. Het is ontworpen de kunstenaar Kessing Leung. Cashing. hij staat Casing, Lung. Hij staat kerstje, die casing. Ja? En uh, die, die was in Hongkong geboren, maar hij groeide in Nederland op. En uh, de vraag is waarom. Maar ze kunnen dus nu kiezen. als ze 6000 uh, euro storten op hun bankrekening. tussen zo'n poppetje of een andere cadeaubox. Maar ja, de toezichthouders staat het niet langer toe. Uit angst dat de winstmarges van banken verder gaan dalen. Okay, maar... ja, want je bent je geld natuurlijk niet kwijt. Dat, dat staat er nog, maar dan heb je wel die pop. Die, die kan wel een paar honderd euro uh, oh, okay. zijn inmiddels. Dat is wel slim bedacht hij. Maar waarvoor zou je geld aan toe sturen? Dan? Dat nee, nee je gaan. opent de bankrekening. Ja, de bank. Maar waarom zou je dat doen? Nou ja, uh, je moet er ergens je geld kwijt. Ja, okay. Ja, okay. Maar de poppetjes zijn zo populair door het kenmerkende uiterlijk. En, ja? uh, en die Loeng die ligt al uit aan RTLZ dat die, uh, ge, waren, hij was geïnspireerd. Door zijn jeugd in Woerden. En de kunstenaar was heel enthousiast over Jip en Janneke. En Nijntje en Eppo. Het klinkt dan minder aantrekkelijk dan ik. Ik zal je, pop, ik zal je poppetje ook. wel even laten zien. Dat is zo'n uh, bruin poppetje. En uh, ja. ja. Ik zie Jip en Janneke meteen al. Ja, natuurlijk. Nu je zeg. <lacht> nou, helemaal niet. dus. Dat <lacht> is gewoon een beetje een teddybeertje, maar dan met een ander gezichtje. Ik zou echt nooit. Als ik dit soort dingen maak. en het is zo pop. Ik zou nooit zeggen waar ik op geïnspireerd ben. Want ik, dan kan ik even. Oh ja, hij heeft gewoon wat dingen bij elkaar geplokt. Nou ja, ja. Nou ja, goed, het is ja, nijntje, grappig. Nijntje, de oortjes van Nijntje. Ja, ja alles bij elkaar. Ja, ja. ja ik heb, uh, weet je, Bruin nog wel eens over gehoord. Ja, zo'n nijntje teken is niet zo makkelijk. Want waar zet je die stipjes van die ogen? Nou, nou, daar ben je al een dag dat mee bezig geweest. Dan doe wel een stipje. Nee, nee, kijk, zo kijk je niet zo blij. Hij moet iets lager. Ja, daar staan de stipjes. Ah. Zo, maakt niet uit, daar is een markt voor. En dat werd aangeboord. Zeker, laatste plaatje voor 9 uh, uur. Oh. It's amazing to be young. Dat zegt natuurlijk die oude zanger van... Uh, Fountains DC. It's the... yeah. Over vroeger. Of is het wat oude zanger die kijkt hoe de jeugd nu is en denkt: it's amazing to be young! Er is zoveel mogelijk. Ja, maar er komt ook heel veel op je af. Zeker. Ik zeg in de Sand dat ze wel fanatiek bezig waren om in ieder geval een onderdeel van de jeugd te informeren over wat pesten inhoudt en hoe daarmee om te gaan. En sterk, water en kracht of zoiets, waar is zo'n creet weer dat mensen in een kracht zet zeker los. Ja, precies, dacht ik al. De afgelopen... Zo ver deze plaat van DC <lacht> Fountains. Um, en dat heette dus Amazing To Be Young. Het is inderdaad er morgen in hier bij de toepaklijf. Het is al redelijk waai en in Zandvoort. En werd er helemaal grote hits. hits. Ja. Hete hits. Maar jij vraagt me wat mij was bijgebleven. Ja, dat vliegtuig. Wegen, uh, het vliegtuig. Ja, bizar. Het was uh, een, een, een, een Boeing 7878 Dreamliner. En die was ja. onderweg naar Engeland. 242 mensen aan boord. En er waren er maar... Twee overlevenden zijn ze, maar eigenlijk maar eentje die eentje. kon gewoon lopen. Ja. Maar er, ik zag er nog eentje bij staan, maar wie dat is, dat weet ik dan niet. Maar dan denk ik denk van, jeetje, er zitten echt iets van 40 tot 60 Engelsen. Engels, Hij Engels, was op weg naar uh, de UK. Ik denk, ja, nou, klopt. ja, wat, van, wat een, uh, ja. van India naar, verschrikkelijk, naar Londen. Uh, Bizar vooral. En dan zeg je ook die man gewoon lopen over ja. straat. Die, die kwam ja, uit je het voel je hartstikke schuldig, dat jij het overleefd hebt. en dus zoveel ja. anderen. Van, nou, dan, dan moet er iets met die man gaan gebeuren. Die heeft een doel in het leven. Ja. Die moet echt die zich nuttig gaan inzetten. Die van, ja, ik ben, ik ben hier niet voor niks gebleven. Ik moet nog iets betekenen. Ik was wel lekker aan het genieten. Maar dat is voorbij nu. Als je dan niks doet meer met je leven dan, dan ben je toch wel heel slecht. Ja, <laughs> ja goed. Sterkt als je... Ja, dat is natuurlijk ook zo'n die jongen ooit geweest. Die was ook 12 of zo. Hij was heel jong. En zijn identiteit hebben ze toen bewaard. Of stiekem gehouden. hoe meer weer geheim gehouden. Uh -huh. Omdat hij namelijk anders zou echt heel veel aanvragen krijgen voor interviews. Van ja, hoe voel je je? En ja. hoe ga je door het leven? Voel je je niet schuldig? Dan wordt word je aangepraat Ja. Genoeg? Okay, ja, oh, ja, oh, goed, ja. Zo. sowieso kan hij zich wel schuldig voelen. Maar goed, uh, ja, dat is wat erbij bijgebleven is. En ik ben altijd nieuwsgierig hoe is zoiets gebeurt. Want, het want zag er heel drollig uit. Hij ging omhoog en hij ging naar beneden. Ja, maar bovenop uh, zo'n heel groot pad met heel veel nou Daar zullen ook heel veel uh, doden bij zijn gevallen. Ja, van. En er is één filmpje op het net te vinden van een man... die filmt gewoon vanuit het vliegtuig. En hij kijkt heel blij en het vliegtuig gaat omhoog en even later. Dus ja, zie je dus, dus alleen brand en toestanden en dan is hij ook weg...